Uur. Dit is Jeroen met het NOS-journaal. De definitieve uitslag van de provinciale statenverkiezingen is nu bekend en heeft een paar kleine verschuivingen opgeleverd. Zo komt Denk toch met één zetel in de provinciale staten van Flevoland ten koste van het CDA. In veel provincies wisten enkele kandidaten met voorkeur stemmen alsnog een zetel te behalen. Zo is Theo Hiddema van Forum voor Democratie zowel in Friesland als in Limburg gekozen. In Utrecht gebeurde dat met de fractievoorzitter van Forum in Amsterdam, Annabel Nanninga, en met Laura van Roekel van de Partij voor de Dieren. En in Drenthe werd forum Henk Otten in de Staten gekozen. De Britse zender ITV zegt dat premier May wil opstappen in ruil voor steun van hardline brexiteers. Mee zou Boris Johnson en Jacob Rees-Malk hebben gezegd... dat ze vertrekt als zij haar voorstel inclusief te door hun gehate backstop accepteren. De politiek verslaggever van ITV baseert zich op een betrouwbare bron. Vermoedelijk stapt Mee alleen op... als ze zeker weet dat ze een meerderheid voor haar voorstel krijgt. Behalve de hardliners zullen dan ook nog anderen hun steun moeten toezeggen. In Brabant wordt een spoor van drugsafval van ongeveer twee kilometer lang opgeruimd. De gemeente heeft daarvoor een bedrijf ingeschakeld. Tussen Zon en Breugel is op een lokale weg afval gedumpt. Dat zou zijn gebeurd vanuit een rijdende auto. Op twee plekken liggen grote vaten op de weg. De doppen waren eraf, waardoor de vloeistof op straat en in de berm liep. Waarschijnlijk duurt het opruimen van het afval nog uren. De Amerikaanse, de Amerikaanse Britse zanger Scott Walker is overleden. Hij was frontman van het trio The Walker Brothers... die overigens geen echte broers van elkaar waren. Ze scoorden vooral in de jaren 60 grote hits... waaronder Make It Easy On Yourself en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Scott Walker was 76 jaar. Het weer er trekt nog wat buien over het land... met kans op hagel, onweer en minstoten. Later vanmiddag wordt het droger. Soms komt ook de zon tevoorschijn, vooral in Zeeland. Daar blijft het zo goed als droog. Het wordt zo'n 9 graden.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 Ik Het is 7 over 2 in Zandvoort. Een hele goeiemiddag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, studio Tolweg 10A. En we begonnen deze uitzending met een plaat uit 77. Dat was First Choice en Dr. Love. Ja, we zitten er inderdaad weer en het uh, zonnetje schijnt niet. Nou nu wel. Oh licht. ja, ja. ja zonnetje. Nu, nu net te schijnen. Ja, ja, ja. ja, ja. Goed. Uh, ja, goedemiddag, Rob. Goedemiddag.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 in my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 Walking on tight rope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just. I'm lying. Bij CFM Salford. Dat was Maxi Priest en Close to You. Ja, we mogen weer zonnige muziek gaan draaien. Want de astronomische lente is begonnen, Albertje. Meen je dit? Ja, en die is niet afgelopen donderdag 21 maart begonnen, maar op 20 maart. Goed. In de avond. Dat je het maar even weet. Vandaar het flauwe zonnetje al, hè? Ja, precies. Gaan we weer Nou, hoe het weer gaat worden, dat horen we straks om half drie. Is het Salfords nieuws in het kort nu.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 FM. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, met muziek en informatie en doen het met heel veel plezier. Al 29 jaar en hier is Dusty Springfields. Single weer eens te draaien op de Zandvoorts Radio... op de zaterdagmiddag of de maandagmiddag. Je de single van Dusty Springfield en in private. Zojuist had ik het over de CFM app die gratis te downloaden is. Maar wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Zandvoorts... dan kan je uiteraard ook kijken op je tv op kanaal 40 digitaal via ZIGO. Daar hebben we 24 uur per dag, 7 dagen in de week... het geluid van ZFM Zandvoorts... en uiteraard de nieuwsberichten die we daarvoor voor jullie verzorgen.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 Het weer is na te lezen op ricaweer.nl Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl En hier is Calvin Harris I understood loneliness Before I knew what it was So the pills on the table For your unrequited love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 wait oh. in the dark Die vanavond weer hoort tussen 7 en 9 uur. We hebben het over deze van Calvin Harris en Rag Bone Man. En Giants. Zo dadelijk gaan we naar de Giant van uh, CFM. Dat is uh, Jan van der Leden. Hij is uh, bij de wedstrijd van vandaag. OFC. Dan gaan we naar OSAan tegen SV in Zalford. Maar eerst gaan we even lekker rock and roll. En dat doen we met deze singel van John Jet en de Blackhearts. Been about seventeen It's one strong play my favorite song Where we En I love rock and roll. Ja, het is de zaterdagmiddag van de CFM. En dat betekent ook weer aandacht voor het voetbal van SV Zalmvoort. En we spelen vandaag uit tegen OFC daar in Oostzaan. En Jan van der Lede is aanwezig bij die wedstrijd. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag, Rob. Alles goed, jongen. Jazeker, met jou ook. Ja, heerlijk. Mooi. Hoe ziet het er vandaag uit voor SV Zalmvoort daar in Oostzaan? Nou, de... de gedachte is goed.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 Koen uh, is weer hersteld en die speelt op het middenveld samen met Nato Christine en Kras Vries. Dus we zijn nagenoeg compleet. Uh, Salim Fatou is geplaatst, net zo goed als Dillen de nog. S Sveets. Het veld is oud, het is zwaar, het is hard. Het ziet er hard uit, dus het is wel oppassen voor de knieën tijdens deze velden. Oké, okay, maar het is wel een wedstrijd uh, die we moeten kunnen gaan winnen tegen de onderste.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 Complicate. People tell me to meditate. Gisteren aan Marco Temis beloofd wat van deze dame te gaan draaien. Nou Bij deze, dat was de single Breeding. We hebben het over Ariane Karande. Die is juist hoorde op de Sanford's Radio. Zodanig gaan we weer naar Osaan toe, naar Jan van der Leden. Die is vanmiddag bij de wedstrijd aanwezig. OFC tegen SV Sanford's. De onderste tegen de nummer 6, volgens mij, uit de competitie op dit moment. SV Sanford's. Hoe dat verloopt allemaal in de eerste helft hoor je ze dadelijk naar deze platform Conor Abrams en Fred. Van Kanona uh, Abrams en Traps drijven speciaal en vooral uh, Disco Freaks die op dit moment aan het luisteren zijn naar CFM. Dat was inderdaad de single van hem. De grote hit single uit de jaren 80. Dat was trapped. Ja, we gaan weer uh, naar Osaan schakelen, naar uh, Jan van der Leden. Jan, hoe is het daar met SV Sanfoort? Uh, het is nog steeds 0-0. Alhoewel we hebben toch wel aardig paar aardige kansen we moet even iets rectificeren. Ik zei net dat we nog tegen Monika Dam moesten, maar dat is zeker niet zo. We zien, net, we zien in ieder geval de hele, de, een uitstekend spelende SV Zandvoort. Een op Berg die alleen doorgaat, gaat de grote strafgebied in. Maar ze hebben een keeper die is ongelooflijk goed. Nijssel die gaat het strafgebied in, die speelt hem voor op Jesse en knalt hem van de keeper. Rutte. Even later is het dan wel OVC die uitbreekt, maar het bijna dan Oliver Bifi, die met de machtige sliding de aanval onderschept. Dan even later wordt de een echt gezet. Jesse Daan gaat met de bal vandoor en die wordt keihard onderuit gehaald. Net buiten de 16. Dus geen strafspro. De vrije tap van dit Water gaat hoog over. <totstut>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 Volgens mij zei je het al eerder ook hè, dat ze niet al te veel tegen het doelpunt hebben gehad. Wel nee. aantal wedstrijden verloren, maar uh, nooit met grote, grote getallen. Nee. We hebben al een vakanties gehad, dus maar ja, de keeper die, die zit er steeds goed bij. Dus... Oké, okay, nou we hebben nog uh, iets meer dan 20 minuten in de eerste helft. We komen zo rond tien uh, uh, voor half drie komen we weer bij het terug, Jan. Nee? Is het niet zo? Op is Jan, uh, het Jan, kijk maar. kwart over drie en uh, uh, twintig over drie. Oké. Okay. Oké, nou bij deze, ja. <laughs> dus. Uh, dan uh, gaan we weer bellen. Dankjewel, Jan, voor dit moment. Oké. Okay. Hoi. Ja, nog steeds 0-0 daar uh, in Oost-Zaan. En we houden de wedstrijd voor je in de gaten. like summer and walks like